de woorden van uh, Shadows Fall en daarvoor worden we Placebo met Every You and Every Me. Zo, dat is het eerste uur uit de weg. We gaan naar het tweede uur waarbij we natuurlijk weer een recensie gaan doen. Maar, ja, maar dadelijk ook nog wat uh, bizar nieuws binnen en buiten, uh, binnen- en buitenland, volgens mij. Ik weet ik heb ze niet doorbekeken, maar... voorbereid. Uh, <laughs> voorbereiding. Uh, ja. Ja. Ja, ja. Ja, dus, we hebben we ook zoveel. Ik Voor, sap, hè? De, de, de, de, de, de voorbereiding is, is prima. Hè? Dat is. Ja. Nee. Heb je er een vliegtuigje van gevouwen? <laughs> Daar heb ik een vliegtuigje van gevouwen. Ja, gewoon het van dat A4je je nou uit elkaar valt. Ik zet even de jazzmuziek op de achtergrond erbij. Oh, Lekker die sfeer, die, die relaxe sfeer. Ja, maar ja, nee, nee, nee, dat nee. doet de gemoederen goed. Ja. Mij in ieder geval wel. Oké, okay, nou goed, het nieuwe, we gaan nu dus weer een nummertje, nummertje nieuwe nummer Marken. van Broken Bells. Broken Bells is een, uh, is een uh, samenwerking, een nieuwe samenwerking, misschien wel een van de meest beloofd van 2010. Tussen uh, James Mercer van The Shins, van samen met producer Danger Mouse van uh, Nels Barkley. Oh, ik zal eens drie keer naar die te kijken voordat ik hem, weet ik moet uitspreken. Ja, pak het goed uit. Ja. In ieder geval, een uh, gelijknamige album, die heet ook Broken Bells dus, uh, die kwam gisteren uit. Uh, in de Verenigde Staten dan. Ik weet niet wanneer die hier in Nederland uitkomt. Maar dus, uh, dat zal wel niet te lang meer duren. En dat dus is voor mij een echte aanrader. Want hun eerste single die al in december verscheen. High Road. Dat is misschien ook wel het beste nummer van de cd. Dat is niet het nummer dat we dadelijk gaan horen. Dat is, uh, dat is The Ghost Inside. Dat is iets, yeah, hoe moet je het noemen, funkier. En waarbij Mercer iets hoger zingt dan op de rest van het album. Maar goed, dat zou je zelf wel horen. Het vierde nummer van het, uh, van het album, The Ghost in En ik wil zeggen, laten we eerst maar gaan luisteren. daarna. La, laten we maar, maar eens gaan doen. Ik bedoel, de titel, The Ghost, Ghost in Sight, is, is veelbelovend. Dus, uh, oh. ik, ik hoop dat het aan mijn verwachtingen voldoet. Dus we gaan uh, luisteren. Jij al als goed, heb je het gehoord? Nee. Oh, ja, dus nou, dus nou, nou, nee, goed op nou, nou, doen? Daar nou, nou, da daarom zeg ik, jouw voorbereiding is goed. Dat voor mij, dat zuigt echt. Ja. Maar, wij gaan, maar wij, wij gaan luisteren op Broken Bells, The Ghost Inside. Broken Bells, The and Side. Meningen? Tof. Ja, ja, ik vond het I wel leuk ja, ja. Maar Ik vond het ik onder het luisteren al zei, doet me wel ook een beetje denken aan MGMT een beetje. Hoe, ja. Hoe doet je dat eraan denken? Nou, gewoon de, de, de zang en zeg maar een beetje dat uh, elektro eroverheen. Ja, daar sluit ik ja. me bij aan. Voor de ja. eerste keer in mijn hele leven ben met Game ja. dus Het En doet me denken aan. Het is maar één buik jullie. Nee, oude. <laughs> Erik, vond, vond ik, ik, uh, ga door met je metaforen. Ja. Twee lichamen, één ziel. <totie> ik voel me niet echt zo ongelam. Oh, ja. <totie> ik kan me alles weer voorstellen. Ja, ja anders ook wel. <totie> nee, ik ga voortaan op de plek van Jonas zitten. We hebben ze ja, juist besloten. Ja, dag, ga maar we weg. Hij, hij zit precies in het midden. Ja, dat Nee, hij, is, is hij zit niet in het midden. Ja, dat is puur en alleen omdat we die microfoon moeten delen. Ja, doe maar met Jonas. Ja, dat kan niet, Jonas is zo. zo. Oké, okay. ja, dus dat, dat gaat echt niet, dat ja, gaat echt wel. niet. Nee. Ja. Fijn dat je die zo... Uh... Nee, maar uh, jongens, uh, cijfers? 8. Ik had ook een 8 staan. Ja, een 7. Uh, een nee. Kom op. <laughs> Ik weet, ik weet toch niet uh, nee. hoe de andere nummer is? Er is nog een eerste beste nummer. Het beste dit nummer. nummer zelf. Ik, ik, ik had een ander nummer genoemd dat uit is, maar dat is drie maanden geleden. Ik dacht, ja. ik, ik pak even een, nieuwe, een nieuw nummer. Wat is dus, ja, gisteren met het album is uitgekomen. Nou, 7,5. Nou, toch erbij gedwongen. Ja, ja, ja. 8,8, 7,5, Marco? 7. Oké. Okay. En jij zelf? Ja, ik had al een zeg om acht. Oh. Hij, hij had al een acht staan. Ik las het, zijn blaadje zag ik net en er stond er al heel groot. Oh. En, Hoe bedoel je blaadje? Door alles gewoon uit zijn hoofd, hè? En de, wat hoor ik dan op de achtergrond? <laughs> dat ja, is een, koffie, een koffiebekertje. Ja, ja. Ja, koffiebekertje. Nee, we, we moeten, we moeten zo'n machine hebben, weet je wel? Die al die geluiden na kan Nee, doen. dat moeten we niet. Nee, nee, nee. Oh, oh, oh. Die goos van de police academy. Die moeten we ja, hem. ja. Ja, ja. ja. Okay. Nee, oh, hem. Hoe heet hij ook al? Ja? Hij speelde ook in zo'n film Space. Ik niet, ik spe, spaceballs daar speelde die ook in mee. Maar wat of voor jeugd daad. hebben jullie gehad dat jullie die films kennen? Police Academy, dat is toch gewoon wel wereldberoemd. Ja, die hebben wel heel veel delen. Ja. Ja. Maar alleen de eerste vier zijn. Dat, dat, dat, nou dat was, dat, dat, was volgens mij een, een, een, een zwarte man. Die ja. jullie... Maar ik weet niet hoe die heet. Ik weet echt nauwkei. Dus ja, ik, ik weet dat de hightower er was, maar dat was die grote, sterke. Ja. En, uh... en ik, ik, zag, ik zag hem ook in, in Spaceballs. Dat is een, een rip-off van Star Wars, weet je wel. Een uh -huh. Kam het gebied uit en dan gaan ze met een hele grote kam door de woestijn lopen. Dat, dat, dat, dat soort fladschijntjes zit erin, zitten erin. In ieder geval, dat is, dat is heel erg leuk. Dan op, dat, dat, zit hij op zijn computertje te werken, En op zijn scherm te tikken zo. Pook. Het <laughs> slaat nergens op, maar het is, het is ontzettend komisch om te zien. Maar hoe heet hij nou toch ook alweer? Ik weet het niet, wist u daar nou, uh, van, dan Mail naar de ja, nu, de... uh, voor be... <laughs> ja. als u dat weet. W wilt u bellen, dan bent u ook van harte ja. welkom. 024 360 8068. Ik schakel u dan per direct door hier live bij ons in de air. En uh, dan mag u mij de naam gaan vertellen. Ik kan me voorstellen dat daar veel animo voor is. Ja, voor die naam. Ja. Of voor uh, je live uit Ja, de live-feed en... zijn niet. Te oh. Maar <laughs> dan zeggen zozeer de naam. Yeah. Maar. maar we, uh... hebben, ja, we hebben ook helemaal geen, geen, geen prijs te floten of zo. Een leeg blikje cola light waar Judith uit <laughs> heeft gedronken. Ja. de telefoon is dat rood. Hier <laughs> ja, nou? Ja, oh, er verkaald. zit nog wat in. Ja, ik ben wel verkouden, dus ik weet niet meer. Ik knip het wel wat rood, maar volgens mij is dat een microfoon. Ja, niet, niet op drukken. Nee, ik zal hem wat lager zetten, want volgens mij geeft hij aan dat hij een beetje <laughs> over zijn toeren heen gaat. Maar goed, uh, ja, we hebben een recensie gegeven van uh, The Broken Bells. En uh, zou je, naast dit nummer alleen, recensie, uh, zou, zou je mensen aanraden om een nieuwe album te kopen? Ja, dat zei ik net. De, de, de, wat hem is in de inleiding, ik het een heel goed album. Veel, het ja. is gevarieerd en het loopt eigenlijk mooi in één stuk over. Dus, uh. okay. Maar is het echt... Nee, nog even een bevestiging eroverheen. Hè? Is het echt een eenmalig iets? Of? Nee, ja, ze zeiden dat ze nog wel verder willen. Het is nu, uh... Oh, dat is wel top. Ja, dus. ik, heb, ik heb ook nog, nog ander, ander leuk nieuws. Tenminste vind ik zelf leuk nieuws. Dat heb ik niet hier op papier staan aan de staat. Niet... Oh jee. Nee, dat las ik heel toevallig van de week ergens op de NOS. De full Fighters komen in, in uh, uh, uh, april of mei. Uh, oh, dat is volgende maand alweer. Nee, ja, ik heb het ook gelezen. Nol nu, in september. september September was het, eind dit jaar. Ze ja, zitten allemaal bij elkaar in de buurt. April, mei, september. Ja, september. Ja, precies. precies. Er, zit, er zit alleen een zomertje tussen. Ja, precies. Uh, dan komen ze weer met een nieuw album ja, dan gaan ze hem opnemen. Dan gaan ze hem opnemen. Ja. Oh. Zuurmoe dus is iets gelezen. Dus als die uitkomt, dan gaat er nog wel een paar maanden. Het zal al begin 2011 al zijn. Ja, zo ondertussen wel. In ieder geval daar zit ik dus met de smart op te wachten, want ik vind de Foo Fighters uh, ontzettend vet. Wie, wie van jullie deelt hier die mening? Niet allemaal tegelijk? Oh, gaat wel. Ik oh. vind ja, het is een, een beetje ja. overschat. Het uh, goh, wat klinkt het lekker. Ja, we hebben ze toch wel eens ja, ja, gedraaid? En, uh, we, we al gedraaid ja. Daar ja, ja, ja, ja een, natuurlijk. Uh, All My Life, uh, The Pretender, the ja. Monkey Ranch, als het maar niet meer is. is uh, te... een, een hele hoop hebben we, hebben we er al gehad. En, wil wat wil je zeggen? Dat we in ieder geval beloven dat we uh, begin, uh, in de loop van 2011, dat we dan een uh, recensie zullen doen van een nummer van de voorvraagers. Als ze dan nog niet van de radio afgehaald zijn. Ja, er gaat toch heel wat water door de rivier voordat het eenmaal... Zo ver is, hè? Wat is het spreekwoord? Ik weet niet, er was in ieder geval iets met water en iets waar water doorheen kon. Een stuurdam of een rivier, een fjord, een kraan. De tuinslang. tuinslang. Het interesseert me niet zo heel veel. als Er zal nog veel water naar de zee, of zo, nee? Nee, er stroomt volgens mij nog heel wat water door de rivieren voordat het Volgens mij is. Weet je het? Goeie spreekwoord. Dan mail naar de bananen. Volgens mij is het de Je moet water bij de wijn met water dus gesprek worden met water, probeer ik me eventjes uh, een ja, net voor is... die de MRD overloopt nee, nee, nee, ja, ja, ja zoiets zo ik voel het allemaal water en... ja mm. nou, ik weet het niet ik ga het even opzoeken op het internet en uh, wij gaan verder met uh, spreek ik dat uit als simbals of kijnbals <laughs> Uh, symbols symbols. Sy symbols eat guitars Symbols eat guitars Wind Phoenix It's the style Dat zeg ik, hij wordt afgebroken. Dus de schuiven gaan ook. Maar goed, yeah. Maar wat zei je nou, dat je het liedje op, op, op uh, de Titanic vond lijken. Op, ja, dus, dus, dus ook met, net... Op de begrafenis van zijn oogpaar. Met het liedje van de... Ik het microfoon van... zeggen, dat dus oh. zo door de kabel gaat. Ja, dan dan moet ik weer zo bij Zo de radio uit. van de mensen heel veel Magen kunnen de, luisteren. Ja, daar zit ik... Maar... Uh, hij zei net dat het, uh, een lied van Celine de Jong werd gedraaid op de begrafenis uh, van oh, zijn opa. Dat was, was Celine de Jong of zo? Ja, en daar... Da da <laughs> dat hij da even met cognitie. Met met uh, ja. Dus ja, nee, dus, er, zat, er zat een, een, een stukje in ja? dat, dat me eraan deed denken, weet hmm. je wel. Dus dat kan zijn ja. toonhoogte of zo, maar goed, dat is al uh, tien jaar geleden. Dus ja, daar is... Uh, ook heel wat water door de rivieren gegaan. Ja. <laughs> nou, ik, heb, ik heb het opgezocht. Ik kan het niet vinden, maar ik zie ja, het ja, je zo dat het, niet. het nu verstaat. Ik heb het ergens vandaan hoor. Uit je hoofd. Ja, maar nee. dat zegt niks. Jawel. Nee, nee, nee, nee. Jawel. Mm, nou, blijkbaar me niet. Misschien van iemand uit die kroeg waar je geboren bent. Maar... Ja. Nou, dat, ik heb nooit in die kroeg gezeten, dus... Maar, nee, maar ik, ik, je heb, zei net dat je daar vanaf je eerste maand van je levensbestaan bestaan. Ja, precies. Toen, toen ben ik naar Amsterdam gegaan en toen hebben mijn ouders de kroeg verkocht en toen ben ik in de Meijhoest gaan wonen. Oké. Okay. Zie je? Ja, ja. Ja, klopt. <laughs> nee, maar ik, ik, even terug. Ik heb, ik heb het ergens vandaan hoor. Het betekent dat er nog heel wat gaat gebeuren voordat het daadwerkelijk zo is. Er is al veel water. Er zal nog veel water door de rivieren stromen. Oké, maar zij zegt Ja, nee. maar dan gaat het toch in de cirkels. Dat ah, he? het, nou, het water dan gaat dan van de berg en de rivier dan naar de zee en dan gaat het weer omhoog en dan gaat het weer naar de berg. als dat dat een, dat is een sterk soort kringloop. water ja. ja, dat, dat is. Uh, ja, zoiets. Zoiets. In ieder, geval, in ieder geval, ik heb hier staan uh, live en er staat niks bij. Dus dat gaan we denk ik dan. Oh, uh, ja, ja, ja. Jonas, uh, doe je werk, je hebt een hoofd. Ja, we gaan, we gaan verder met items maar ik, ik, ik, uh, ik heb wel net eentje gedaan. Dus uh, ik neem aan dat Judith er nog eentje doet. Oh, mag o, ik nu? Ja. ja. Uh, nou ja, in de reeks alternatieve straffen op, uh, op zijn Mexicaans. Ja. Uh, laat een graffiti spuiten eens zijn eigen kont volkladder met graffiti. Nou, Judith van taal. Yeah. Ja. <lacht> ja, bak uh, Fernando Perez Hurtado uh, de rechter die dit vernederende velde, uh, mag nu uit gaan kijken naar een nieuwe job. Want uh, de rechtszaak draaide om een 13-jarige uit San Juan del mm -hmm. Rio. Die gebouwen en huizen bekladden met Rio is een maar ook Die gebouwen en huizen bekladden met crafty. In plaats van zijn ouders in uh, boete op te leggen, kwam Perez Hurtado met een heel oh, ander idee op te proppen. Ja. Luister naar mijn Sorry. verhaal alsjeblieft. Ja. Ja, ja. Ja, ik zeg maar voorstel: stijg even ondergoed uh, van, uh, uh, van bananen, nee? Wat? wat? Waar heb je nou over? <laughs> ja, even, waar ging het nou over? Het, ja, als je nou geluisterd had, hè? Over alternatieve straffen in ja. Mexico. Ja. Ja. Nou, Gezellig. Er had dus een jongen, 13, ja, ik zal het heel kort maken voor jullie, aangezien we een aandachtstekort, uh, uh, weet ik veel. <lacht> hebben. Ja. Maar um, een 13-jarige jongen die was opgepakt voor Graffiti-spuiten. Ja. En de, de rechter, Press Vroegtado, ik vind het zo leuk om te zeggen, die had een uh, hele ludieke strafrem. Uh, laat je broek zakken en spuit je achterste vol met hetzelfde goedje waarmee je misdaden begaan hebt. Klonk zijn verzoek. zeggen dat we met alle straffen dat zouden gaan doen. Dat je het tegen je kon moest doen. Alles wat je gedaan hebt. Dan maar dat is niet gebeurd. Het, het ging niet door, omdat de geschokte ouders en gerechtsmedewerkers er een stokje voor wisten te steken. De burgemeester zag geen andere oplossing dan zijn doorgedraaide rechter te ontstaan. Dus het is niet doorgegaan. Oh. Maar ik, ik ja, bedoel, mooi. hoe kom je erop? Dus, ja, komt je van eigen weg? Ja, ik neem ja. mijn crafties bij, Dat vind ik echt sowieso echt... Ja, ik vind sowieso niet dat je daar geen straf voor hoeft te krijgen. Wat was het bij jouw uh, jou voordeel gedaan? Dat nou, het een beetje mooi gedaan wordt. Ik kan het best waarderen. Zo'n kuikentje die ook gewoon... Schreeuw niet te hard hè. Voor hetzelfde geld heb je morgen zo'n MCZ op je deur staan. Dat is weer zoiets. Dat staat bij ons door de hele buurt gekladderd. Ja, wat, wat, wat? MCZ. En waar staat dat voor? Crime zone. oké. Oh, okay. oh, okay. Ja, oh, yeah. ja daar, daar staat het voor, ik en denk niks doen. En is ik, dat, dat ik, een lokale ik, gang of zo die dat opzet. Ja. ja. Maar uh, heb, je, heb jij wel eens uh, uh, graffiti nee, die, uh, nee, Nee. Integendeel, ik heb nog nooit graffiti gespoten. No. Nee, want dat komt namelijk van een verhaal dat ik van mijn zus heb gehoord. Die heeft het één keer gedaan en die werd gelijk opgepakt. Oh. Toen moest ze ook de broek laten zakken. Nee, en nee dat niet. Nee, dat, kan, dat kan alleen in Mexico. Nee, nou, dat me niet. Nee, ook niet, hè, want nee. we hebben er een stokje voor gestoken. Het lijkt me ook zo... Het is, het is volgens mij gewoon niet te doen. Volgens mij kun je je hand niet zo draaien dat je fatsoenlijk gravity op je kunt spuiten. Ja, maar hij moest het ook niet zelf doen. Hij moest het later doen. Oh, hij moest het later doen. Hij moest het later doen. Ja, maar de, volgens mij is het ook nog een... Een bijterige goedse of zo, is dat, volgens mij is dat echt uh, helemaal niet een soort auto. Nee, het is ook zielig. Een 13-jarige jongen. Oh. Die, die, die dan niet kiest voor belletje lellen, maar graffiti spuiten? Ja, dat je? is op zich toch niet erg. Ik bedoel, ja, nogmaals, qua, ik, ik, ik kan dat ja. wel waarderen. Als het mooi gedaan wordt, kan ik het wel waarderen. Maar qua, qua jongens sowieso vind oude. ik niet... Ja, misschien een of zo, prulletjes gaan opruimen. Maar echt, zo'n straf... Hij ja. had ook naar nou een kostschool gestuurd kunnen worden. Ik geef hier iets anders op je heet. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Mooie, toevoeging. Mooie toevoeging. En dan heb ik hier nog iets vreemds. We gaan van, uh, waar was jouw verhaal? Dat was in van, Mexico. Van de kont gaan we naar de? Van de Comte? Ik hoop dat we naar China gaan. Nee, we gaan naar Kolkata In India. Alweer? Nee, die heb ik er niet voor gelezen. Nee, echt niet. Nee, nee, echt ik niet. Vanag, nee, nee. Vanag, ik, ik heb nee, nee. het zo vaak voorbij horen komen. Ja ja, ja. ja, ja. maar ik zou komt... uh, zeker uh, blijven hangen. Nee, jawel, je hebt het net afstelt. Ja, ja ik heb ik heb ik heb het aangekondigd, okay, sorry. Ja, <laughs> Ik wist zo fort opgenekt. Mensen het nog spannend spanning te wachten tot dit moment. Ja. Ze was zo ja. benieuwd. Nee. Even alle gekheid nou, op een stokkie. Lees voor. en voor. hebben we nu. Even serieus. Hebben... Even, serieus. Even, serieus. Ja, even serieus. Dat kan niet met zulke berichten voor je snuffen. <laughs> ja, Dat kan ja. toch niet serieus blijven. Even serieus, hey, Kijk Marco. wat er naast me staat. Marco spreekt. Kom op. Huh? Ja. Dat, dat zei ik tegen mijn hondje oh, spreken en dan begon hij te blaffen oh, shock Nee, zo natuurlijk. Dat wordt hij ja, mooi. Het kom is... al, ik ben nu kom, ja? kom op. In een ziekenhuis in Calcutta, in India is dat. En Calcutta is in dit geval gewoon weer met een C. Hebben chirurgen ja. een man... Waarom? Niemand Niemand dit. Dit. Laat Niemand het even, even vertellen. Nou, Joost, die... Uh, ja, maar dan ah, je ook... Uh, uh, uh, uh, ga even door. Uh, daar hebben een chirurgen een man afgeholpen van een stijve penis... die al 21 dagen in die toestand verkeerde. Oh my god, denk ik Ja, dat denk ik ook. Dat, uh, ja. ik, vind, ik vind het wonderbaarlijk. Het is een, een 55-jarige zakenman. Die klopte na drie weken met een ontzettende erectie rondgelopen te hebben. Maar eens aan bij een dokter. Dus ken je nagen hoe het gaat als ze in de wachtkamer ja. zitten. Ja, ja. Eerst was hij blij, ja. Was, pa, een paar dagen was hij blij en toen maakte hij zich gewoon gerust. Ja, precies. Uh, Artsen ging volgens, uh, vervolgens direct tot actie over om, erover, om ervoor... ...te zorgen dat de man in ieder geval niet kwam te overlijden. Dus uh, blijkbaar uh, ga je er nog dood aan ook. Okay. Uh, er was een operatie van een uur nodig om de lidverstijving weer de kop in te drukken. <lacht> letterlijk of. Als... Ja, dat heb ik hier <lacht> zo staan. Dus Ik neem, ik ne ik neem aan dat het, dat het letterlijk zo gebeurd is. Helaas voor de man is hij door de operatie impotent geworden... Dit meldt. wat slecht door, Dit meldt Fox. Uh, volgens een uh, betrokken uh, arts heeft het slachtoffer te lang met de blauwaderige yoghurtpomp rondgelopen <laughs> en moet de be behandeling. Hoe noemt hij dat nou? Het staat hier blauwaderige <laughs> yoghurtpomp. <laughs> Ik weet niet wat zijn bijnaam je allemaal geeft maar. <laughs> het staat hier. Ja. Yeah. Wauw, aardige yoghurtpomp. Dat is een metafoor, maar ga door. Wat een naam. Rondgelopen en moet de behandeling worden gedaan binnen zes uur, anders zou de persoon in kwestie zelfs met dood, anders zou de persoon in kwestie het zelfs met de dood moeten bekopen. Oh. So do Moeilijk, hè? Nederlands. Nederland. Ja. De man, hij... de man had geen middelen genomen om zijn erectie te bewerkstelligen. Ja, in ieder geval ja. om er vanaf te komen. Uh, artsen vermoeden dat hij een, een aandoening heeft die ervoor zorgde uh, dat er geen bloed meer weg kon stromen uit zijn harde vleestoeter. <laughs> wie, wie schrijft die berichten? Maar. Wat zeg je want ja. Jij is echt maar op Fox, Fox News. Dus, ja, vleestoeter ja, vlees en uh, blauwaderige yoghurtpomp. Heeft u misschien nog meer, moeten we eerst onze items een keer doorlezen. Ja, misschien wel, dan... in plaats van zo'n kopiëren en plakken. Ja. He? <laughs> Heeft u nog meer leuke benamingen? Vooral even mailen naar nee. uh, bananenrepubliek uit Nijmegen 1.nu. En uh, zo ook om te reageren op, uh, op de stellingen, die, of nou ja, stellingen, op het maffe nieuws dat wij hier uh, als uh, nieuws presenteren. <laughs> Het staat er zo letterlijk. En zullen we nou eens doorgaan naar China dan? Ja, dat ik wel ik leuk vrouw, vind. Wil je liever dood of dat je het hele leven dat je yoghurtpomp het niet meer doet? Ja, ja. Als je die keuze hebt wat die man eigenlijk had. <coughs> wat, nou? ja, wat zou ik liever willen? Dood of dat hij het niet meer doet? Dat, dat, dat doet me denken aan zo'n liedje dat ik vroeger hoorde. Zing's? Ik heb hem nog wel, maar hij werkt niet meer. En hoe gaat dat liedje? Ja, dat weet ik niet. Dat was, dat was een carnavalsliedje. Ik heb het nog wel, maar Het werkt niet meer. En als hij het wel doet, dan doet het me zeer. Dus dat doet, dat doet me daar een beetje aan denken. Nee, dan ga ik liever dood. Ja. Duidelijk. Ja. Gavin? David uh, okay, uh, is uh, nog pas uh, vast uh, al nog uh, Ja, vast ja, vast ja vast ik, nogstens, ik vind het helemaal niet romantisch klinken. Wat vind je niet romantisch uh, uh, klinken? Uh, blauw, aardig gejokkend. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Nee. <laughs> Ik denk dat wij heel even bij gaan komen voor het lachen. Het is, het is één dolle boel hier in de, in, in de studio. doe je broek. <laughs> wij, wij gaan verder met uh, Band of Skulls, bom.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 See the world hanging upside down You can understand dependence when you know their maker's mind So make your sirens call and sing Mumford Son, de Cave, daarvoor, End of Skulls, met Boom. En ik zit nog altijd te wachten op geweldige berichtjes uit China. Uh, China. Uit China. Uit duidelijk... China zegt hij dat. Oh, we zijn uh, momenteel uh, ook uh, te horen op de kabelkrant. Uh, uh, welkom, mens, hopelijk mensen uh, thuis. U uh, luistert heel even kort mee naar de Bananenrepubliek. U valt er op het juiste moment in, want wij gaan uh, naar China... ...waar een, een meisje geboren is met een staart oh. van 6 centimeter. Oh... Wat, wat, wat, wat, wat ik daar nou voor in mijn fiets heb hangen. Na vier maanden was het aanhangsel zelfs dubbel zo groot geworden. Dus dan was het alweer 8 centimeter. Uh, 12 centimeter. Ja, hallo, even zien hoe ik erbij zit, half dood. Nee, nou nee, goed. Uh, dokters hebben de overbodige lap nu weggesneden. Uh, vader Hu reageerde geschokt toen hij de staart voor de eerste keer zag. Ik wilde het meteen afsnijden, maar dokters vonden het beter om nog wat te wachten. Een pasgeborene is immers nog te zwak voor een operatie. Tot zijn grote ontzetting zag Hu de staart elke dag langer worden. Ook de dokters in het ziekenhuis van de provincie Anhui stonden versteld. Dit komt slechts zeer zelden voor. Het is de eerste keer dat we zoiets meemaakten. Al dus dokter Sun Jun. Uit röntgenfoto's bleek dat de staart verbonden was met een tumor in de ruggengraat. Eeuw. dus dat is een soort half mens, half hond Ja. Wat ik me trouwens net afvroeg is, Marco, je voor dat je moet kiezen. Half mens, half hond. En zou je dan kiezen als je iemand zou moeten daten? Zou je dan liever iemand de helft van de bovenkant de hond of de helft van de onderkant de hond is? Pff, wat, wat zou je dan kiezen? Ja... Ja, ja. Nee, dit zijn weer een van die, van, die, van die vragen die me mijn leven lang blijven achtervolgen <laughs> ja. hè, als ik hierop antwoord. Dan zit je in een bus ja. en dan schiet het je weer te binnen, de vraag. En dan denk ik: oh shit, ja, ja precies. Als, als ik hier kom, dan wordt het me ook weer. Ja, wordt je liever uitgescholden voor, uh, voor Hondenkop of voor uh, Red Rocket? <laughs> ja, dat is waar. Nee, dan uh, hondenkop, ja. Maar ik kom erop, omdat laat iemand hadden over semen. En dan ging het over bovenkant vis of onderkant vis. En dan zei iemand liever bovenkant vis. En dan kan ik me helemaal niet voorstellen. Nee, ik ook niet. Dan, dan, dan, dan, dan zit je tegen zo'n vissenkop te praten. <laughs> ja. Dat is ook weer zoiets. Dat is raar. Ja, maar dan, dan, andersom ruikt het beneden dan weer naar vis. <laughs> ja, boven toch al? Dat maakt er niet uit. <coughs> Wat zou jij, jij... lijkt het meest op de CMR CMN Judith. Laten ik ga er eens uh, op reageren. Goed ja. punt. Jullie ja. mogen voor mij... Punt. Uh... Goed punt. Maar wij zijn, wij zijn nog niet klaar in, uh, in China. In het Chinese Lin Lau krijgt een 101-jarige vrouw, dus dan denk je je portie gehad te hebben. Twee wereldoorlogen en noem maar op. Uh, horens op haar voorhoofd. De eerste wereldoorlog was niet in China overigens, maar... Nou, maakt niet uit. Het is een wereldoorlog. Dus het betrekt de hele wereld. Voor mijn, mijn doel. Ja, ik hoor alleen, uh, alleen uh, horentjes. Uh... Ja, die 101-jarige vrouw. Die kreeg horens op haar voorhoofd. De ene horen begon vorig jaar te groeien. En is al 6 centimeter lang. En uh, nu krijgt ze nog een tweede exemplaar erbij ook. Volgens haar jongste zoon. Die 60 is. Is het begonnen met een plekje dikke, ruwe huid. Vermoedelijk gaat het om nu. Sudanenum of huidhoorn. Een hoornachtige aangroeizel op de huid. Dat bestaat uit compacte massa's dode huidcellen. Daar bestaat het uit, ja. De familie woont in een landelijk gebied en heeft geen geld om de hoorn weg te laten halen. De uitsteeksels doen echter geen pijn. Dus de vrouw vindt het helemaal niet erg. Uh, oh. wat, wat, wat, wat vinden wij hiervan? Ja, ik, ik zou, zoals je het beschrijft is, is, ziet het, al heel on, is het al heel onsmakelijk. Hè? Hoe ziet het er eigenlijk uit? Als een hoorn. Ja, ja, wat had jij ervoor gezegd? Een soort vrouwelijke zadel ja. Ja, misschien zo'n zo slie, een horen of... Nee, zo'n ja, zo slie, een hoorn, een horen. Als zo'n een eenhoorn. Ik heb het je toch laten zien? Oh, zo... Oh ja, dat klopt. <laughs> ja. Ah, ik zie niet zo goed. Bl blijkbaar heb ik het alweer uh, verdrongen. Je, ben, je bent ook ja, ja, oud. Mij lijkt het, uh, lijkt het eng om zo'n oma te hebben. <laughs> het, is, het is zijn moeder, hoor. <laughs> En hij zal hoogstwaarschijnlijk Het de oma van uh, weet ik veel hoeveel ja. kinderen zijn. Maar nou we het even hebben. Kijk, 101 jaar. Dat, ja. viel, dat viel mij op. Want uh, zo beweren ze in China ook dat uh, een vrouw van 113, dat die de oudste vrouw ter wereld is. Nou heeft iemand in, uh, in India die heb gezegd. ja, kom eens, dat is uh, dat is helemaal niet waar. Ik weet niet waar je me nou maakt, maar dat is, dat is niet waar. Uh, ja. Ja, heb je dus ze in India gezegd. Ja. Maar, maar, maar mijn oma, die kinderen... Die zijn 140. Die, die, die kleinkinderen, nee, die is 130. 130? 130. Ik heb het gisteren nog gezien. Ik weet niet meer of het nou op RTL of NOS was. Maar... En uh, hoe zat ze erbij? Hoe zat, ze lag op bed. Ja? Helemaal. En ze is helemaal verrimpeld Ach, ja. Maar ze drinkt nog steeds uh, uh, whisky. En ze speelt nog steeds een potje bij gammon. Ja, als dat is toe? echt het enige wat je nodig hebt, hè? Ja, ja eigenlijk wel, hè? Ja, 130 is echt oud. Ja, dat is toch het oudste ooit dan? Ja, inderdaad. Voor zover ik weet wel in ieder geval. Dat geeft mij dan weer hoop. Want je wordt steeds meer dat mensen dus echt heel oud worden. En denk ik van, ja, misschien word ik nou ook wel zo oud. Maar, nou, maar je, je wordt wel, wel heel rimpelig, he? ja, ja, ja, maakt me niet uit. Wat, wat, wat ik, wat ik, wat ik me eigenlijk dan serieus afvraag is... Zou ik zo oud willen worden? Ja, maar als je zo denkt van... Wat is bijvoorbeeld, ja... Nou, 85 jaar... In vergelijking met... Met alles, weet je wel. Snap je wat ik bedoel? Nee. 85 jaar is even maar heel kort. Oh, ah, ja, best een, lang. Een, een, een, ja. ja, maar niet op de schaal van het universum bedoel je. Ja. Ach, oh, nee, dan is het ja. niet veel. Meer. Nee, Ik inderdaad. zag er aan je ogen dat je dat bedoelde. Ja, ik dacht, ik, nee, ik, dacht, ik wilde dacht, dat daar niet even, even heen gaan, maar heen gaan, heen. maar... Ja. Nee. ja. Ja. Ja, nou, kijk, weet je... Uh, Ga verder. Je was toch wel iets een bezig? Beetje... Ja, nee, maar dat, dat is gewoon, zeg maar, ja, Je zou denken dat de naarmate. De mensheid zich uh, vordert, hoe ouder ze worden. Mm -hmm. um, en eigenlijk, we nu al een beetje zitten op 100, 9, 110, heel af en toe. Ja. Geeft me dat een beetje hoop dat misschien voor ik ook bij. Wil je echt zo oud worden? dat ja, weet ik niet, ik ben best stof. Nou, ja, Want je wel. taak is volgens mij gewoon weer, nog steeds af op je zestigste of je vijftigste. 30ste? Uh, <laughs> ja, ja. oké, okay, dus, dat is waar. Als je warm, rookt, als je ja. rook, dan gaat het dan... Uh... Ja, maar dat klopt, maar goed. Dus dan maar, neemt uh, maar toch Maar je uit. zou dus eigenlijk ook wel het eeuwige leven willen hebben hier. Soms heb ik het gevoel hier ja. al, hoe, de, hoe ik weet wat dat is. Om maar te leven, on en on en on en <laughs> on. Ja, waar, waarom heb je dat gevoel, Jonas? Ja, als ik in die leegte in je ogen oh, kijk. Oh ja. Er <laughs> ja, ja. gaat niet heel veel om. <laughs> een beetje... Ja, maar ik, weet, uh, ik heb niet veel nodig om uh, gelukkig te zijn, Jonas, dus... Die leegte is maar uh, bedrieglijk. Ja. ja, dat is waar. waar. Hé, hey, uh, jongens, mijn filler uh, schijt er net mee uit. Oké, okay. dus, uh, uh, We hebben nu momenteel even geen, geen achtergrondmuziek. Hebben we nog iets, uh, iets, iets belangrijks hier aan toe te voegen nee. aan dit, dit maffe item? Nee, ja, dit, Echt, dat één. Dus? Nou. Volgens mij hebben we niet eens meer tijd om een liedje ja. te doen. Ja. Oh ja, we hebben, we hebben er nog tijd voor eentje. En uh, sterker nog, die zal midden in, de, in, de, in het liedje waarschijnlijk ook afgekopt, uh, afgekapt worden, mijn excuus. Dus ik denk, ik denk dat we hier ook gelijk even uh, afsluiten. Dat denk ik wel. Ja, ja dat uh, lijkt, lijkt me logisch. Tot uh, volgende week. <compañsize> ja, nou, ik had toch een iets professionelere afsluiting uh, uh, verwacht van. Ik verwacht van hem. Stelt een, af, af, een beetje hoge eisen. Afsluiting Sesamstraat, weet je wel. Ja, eh? Jonas, uh, aan jou vandaag de eer. Tot volgende week. Ja, tot volgende week. Ja, dat is mooi. Kort en krachtig. We het af met Race against the machine of zullen dummatisch? Race against the machine? Ja. Oké, Rage Against the Machine, bomb track. I'll